Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt Emmanuel Macron opnieuw beëdigd als president van Frankrijk. Macron werd twee weken geleden herkozen. Hij won in de tweede ronde van Marine Le Pen. De inauguratie is op het Elysée, het presidentieel paleis. Het is een korte ceremonie waarna Macron een toespraak houdt. Daarna zijn er om twaalf uur kanonschoten en klinkt het Franse volkslied. Volgende maand zijn er in Frankrijk parlementsverkiezingen.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 Dat zijn de meest geavanceerde tanks die Rusland heeft. De Londense voetbalclub Chelsea wordt voor mij na 3 miljard euro verkocht aan een consortium onder leiding van een Amerikaanse zakenman. De kopers investeren daar bovenop nog eens zo'n 2 miljard in de club. Het voorbestaan van Chelsea was onzeker omdat de Russische eigenaar Abramovic vanwege sancties afstand moet doen van de club.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 Je weet niet wat je hoort Dag en nacht, zie je van Zandvoort Goeiemorgen Zandvoort Ik loop wat door de stad, wil weg van alle stress Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en heilig vuur, kribbles in mijn buik, heen met de natuur. Ik geniet met volle teugen. ze strand of de kroeg, Dromen in de duinen, een feest Lachend in de storm, de golven van de zee, wat is jouw kracht enorm. Echt, pochtvloed, je lange, oude strand. Ik voel me in dat kind, springend in het zand. Hey, hey, hey, hey. Ik ben niet met Ze circuit, strand of de proef. Iemand gedag, ik weet hij zit maar in woed. Hoort eens in het woord, hier is het allemaal.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 2000 mensen, dat is best wel uh, pittig. Maar goed, uh, bijvoorbeeld, hoe, hoeveel komen er in Zandvoort en hoeveel komen er bijvoorbeeld in Bloemendaal? Is daar iets over te zeggen? Nou, We, we zien dat er op dit moment ongeveer 1000 mensen opgevangen worden in Harmermeer. Uh, dus, en dat is omdat daar heel veel hotelcapaciteit beschikbaar was en is. Uh, we hebben afgesproken dat we niet uh, elkaar de maat gaan zitten meten. Jij zoveel, jij zoveel. Maar iedereen, uh, je ziet dat alle gemeenten zijn er nu invulling aan gegeven.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 Als mensen daar ook wat meer over willen weten. Site uh, van de gemeente uh, wordt heel veel informatie doorgegeven. Dus als ook uh, werkgevers zeggen, uh, ik heb gewoon interesse in personeel. Ja. Uh, kijk daar vooral, want er is ook informatie te vinden. Nou, dat is zeker een, uh, een mooi punt ja. om uh, te maken. Dat er mensen zijn die, uh, die daardoor uh, aan de slag uh, kunnen. Ja. Want ja, men moet inderdaad wel uh, nou ja, bezig zijn. Dat klinkt een beetje onaardig, maar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 Of bel 023-541-1123. En dan op 15 mei ook een wandeling voor volwassenen. Bomen in de oude binnenstad van Haarlem. Een bomen excursie in het stadshart. De excursie start om half twaalf... bij de kruising Witte Herenstraat Straat. Als u meer informatie wilt over de wandeling...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 We gaan me in yeah, me in me in me in zo meteen verder met die nummer? Dit, is, uh, dit was trouwens de Man met Into the Blue. Daar gaan we het straks over hebben met Hans Rijmers. Maar eerst hebben we aan de telefoon Leon Tien. Ja, hey. Goedemorgen. Jo, Goedemorgen. Wij maakten oh. al, maakt al een grapje over jouw haperende brein. Ja, maar ik weet niet dat weet ik 11 uur 44 zat in mijn agenda. Oh, het was 24. Ja, ik heb doorgekeken. Ja. ja, maakt niks uit. We, we hebben je aan de er. telefoon. Je bent er. Ja. Uh, we hebben net uh, in de agenda al uh, wat gehoord over uh, de...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 Dus, um, nou ja, en zo. Je, hebt, je hebt gelijk eigenlijk ook uh, de, de locaties uh, genoemd... waar de Grote ja. Glimlachroute ja. zeg maar, onderdeel ja. van ja. is. Ja, want daar kom ik, ik, kom zeker, ik kom daar volgende zaterdag ook wat over vertellen... maar ik kan het nu ook even doen. Grote Glimlachroute, is, die is vrijdag 20 mei... van 1 tot kwart over 5. En er zijn vier uh, locaties uh, open. Um, de Blauwe Tram, de Bibliotheek...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 Uh, de bibliotheek dus, ja. Stadstroom, Juttershart en de ruilwinkel. Ja, ja precies. Ja, want de blauwe tram ja. en de bibliotheek is één, hè? Dat is ja, de, precies. Dat ja. is één. Want als en dan denken mensen dat dat er nou, Ja, ja gaat Dat gaat is veel mogelijk. Op al die locaties gebeurt iets bijzonders. Dus daar kan je dan gewoon naartoe. Um, voor mensen die, die uh, lastig erbij been zijn of uh, die vervoer willen hebben... kunnen ze de pelbus brengen.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 Ja. Nou ja, je, je hoeft niet te wachten leuker... tot op het laatste moment nee, dat het echt zeker, niet meer gaat. Nee, maar... Dan wordt het alleen maar moeilijker. Ja. Het is veel en het, het is ja, zo laagdrempelig mogelijk. En, en die en... eerste stap zetten, dat is het altijd. Hè? De, de eerste stap die, die gemaakt kan worden, die kun je al heel ja. veel eerder maken... dan wanneer ja. mensen al vergevorderd zijn ja. in dat brein Absoluut. wat niet meer helemaal ja. meewerkt. Ja, ja. ja.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 Ja, mooi gezegd, Irene. Maar dat is ook zo dat het allemaal... uiteindelijk is het allemaal spelende wijs. Ja. We hoeven ook niet te praten. Maar ik ga even geen reclame maken voor Zandstroom. <laughs> nee, maar, maar het, het is wel een, een heel belangrijk onderdeel natuurlijk. Ja, en, en, zeker. En, en zeker. de mensen die daar zitten, die zitten er met een glimlach. Dat zie je ook. ja. ja.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 Of je nou hier bent geboren Of op een dag zomaar gestraald Jonger of ouder, schouder aan schouder Altijd een hand voor een hand Zo raamd is, zo zaamd, het zo zand het in zand voor Zo doen we dat hier aan de zee Wie op ook bent, hier is zand voor.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 Jonger of ouder, schouder aan schouder, en altijd een hand voor een hand. Zo raakt het, zo zacht het is, voor. We zijn het allemaal samen in zandvoort en zwaaien.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 En daar, daar heeft hij ook mee gespeeld. Chris Strick is hier eerder geweest als slagwerker in het, maar even in het tijdperk Erik Timmermans. Om het ja. nou, om het nou ja. maar zo even aan te duiden en, en, en met buitengewoon veel respect. Dus dat is allemaal bekend. Alleen Rob Mostert komt hier voor de eerste keer. Ja. En je en... hebt natuurlijk gruwelijk mazzel dat de straat en de vloer van de krocht bijna gelijk vloers is... Dus dat, uh, zware, die zware hemel die hoeft maar een uh, 10 centimeter opgetild worden. En dan uh, staat hij op zijn plek. Ja, ja, dat ja is het is makkelijk. niet niks hè, zo'n ding. Nee, dat is nee. ongelooflijk. Maar de, de opstelling van, van dit concert is dus weer ja. in het midden van de zaal. In de zaal. He, dus daaromheen worden de stoelen... Voor de spiegelwand. Voor de spiegelwand worden ja. Ja. de stoelen ja. neergezet. Ja. 120 uh, reserveringen. Dus ja. dan kunnen er nog uh, een stuk of tien kunnen erbij. Dus ja, als niet zegt, zo heel veel meer ik wil he? nog komen, dan, uh, dan, ja, dan moet je wel zijn. Dan ja. moet je even bellen. Of ja, even sturen. De, gok, de gok om uh, aan de zaal te komen en dan weggestuurd te worden... omdat er geen plek meer is, nou, is, dat, dat, dat is ja dat was voorheen was dat natuurlijk niet zo. Hè? We hebben natuurlijk concerten meegemaakt... Uh, waarbij we met uh, 30, 40 man zaten, met uh, drie reserveringen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 voor de prima dag. Zo is dat goed weekend allemaal. Met mijn daddy by my side. In Jored Koffe. We drove off as Newly wet. Living in Overdrive on the Green.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 You got me into the blue Into the blue Yeah, baby It got me into the blue You got me into the blue You got me into the blue, It got me into the blue. Got me into the blue